4 uur. Dooral Negens met het NOS-journaal. Ook in het Verenigd Koninkrijk mogen geen vliegtuigen meer landen of opstijgen van het type Boeing 737 MAX. Dat is neergestort in Ethiopië. Het Verenigd Koninkrijk is het eerste grote Europese land dat besluit de toestellen te verbieden. Andere landen deden dat gisteren en vanochtend ook al. Daarnaast zijn er steeds meer luchtvaartmaatschappijen die de 737 MAX aan de grond houden. De Duitse justitie doet onderzoek naar de doodsoorzaak van de 20-jarige Lotte van der Zee. Fotomodel uit Enschede kreeg tijdens haar skivakantie in Oostenrijk een hartstilstand... en overleed later in een ziekenhuis in München. Omdat ze zo jong was, wil de Duitse justitie dat er een onderzoek komt. In 2017 werd Lotte van der Zee uitgeroepen tot mooiste meisje van de wereld. De Tweede Kamer wil een ruimere regeling voor mensen met q koorts Patiënten van de q uitbraak van voor 2011 krijgen 15.000 euro... Mensen die na 2011 ziek zijn geworden, krijgen geen vergoeding. Regeringspartij CDA wil dat de regeling opengesteld blijft... en vindt dat mensen die nu ziek worden ook geld moeten krijgen. Vanavond debatteert de Kamer over de q koortsregeling Een dissidentengroep in Noord-Ierland heeft de verantwoordelijkheid opgeëist... voor het versturen van bombrieven vorige week. Het zou gaan om militanten die tegen de Noord-Ierse vredesovereenkomst van 1998 zijn. De bombrieven werden ontdekt onder meer in Londen, op Vliegveld Heathrow... en treinstation Waterloo. Niemand raakte gewond. en Er is niemand aangehouden. Het weer bewolkt. Aan het einde van de middag een tijdje veel regen. Veel wind. Aan zee is stormachtig met flinke windstoten. en Het is zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Probleem op de A7, Hoorn richting Zaandam. Daar is een lading afgevallen bij de afrit Zaandijk. Vanaf Purmerend sluit je aan in 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier en loopt snel op, want er zijn twee rijstroken dicht. Voor de rest wat drukt op de A8, Amsterdam-Zaandam. Een paar minuten langzaam rijden tussen het Komplein en het knooppunt Zaandam. En op de A10, west tussen amsterdam Slotermeer en Oud-Zuid. Langzaam rijden het verkeer richting de A2. En dat was de verkeersinformatie.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 The we don't stop. Kill him, and at next. Ding money ran allah. Ilias of the beat, Ilias of the beat, Ilias of the beat, Ilias of the beat, him, next. money ran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 get it cool. I'm light Street 16 Oh, I see it's clear, baby